Drie uur onderduif Wit met het NOS-journaal. In Scheveningen is vannacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat gebeurde bij een ruzie in een strandtent. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders werden er twee schoten gelost. Het feest in de strandtent werd meteen afgebroken. De politie heeft nog geen arrestaties verricht.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 De hele supermarkt is behandeld met gifgas... waardoor het beest hoogstwaarschijnlijk is gedood. De spin kwam vrijdag tevoorschijn uit een kist bananen uit Colombia. Een medewerker sloeg alarm, waarna de supermarkt werd gesloten. De zaak in Saarland werd schap voor schap doorzocht... maar dat leverde niets op en daarop werd het pand met het gifgas behandeld. Experts verwachten dat de bananenspin, die 13 centimeter groot kan worden... na zijn dood zo is verschrompeld dat hij niet meer wordt gevonden.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 We dachten eerst er komt geen hond op af, maar dat valt hartstikke mee. Ja, zo begon afgelopen dinsdag in Paradiso de themaavond georganiseerd door de Hitclub van Het Parool. Back in time when the sound of the nation was Bonanza. En ja hoor, daar was Leo Blokhuis met een heuse cowboyhoed op zijn kale knikker en een rood sjaaltje om. En het eerste lied doet Marcel de Groot. At The car wash, let my mama eat goodbye, no. Last time down out of Kingston with my guitar running my code, I hiked all the way down to Memphis with my lips in the crowd. Hoping that <speaking> in the tunnel, making up my guitar. Well, I'll tell my story in the minutes. Ain't no room around here for a guitar. Man. Well, I love start my death in Memphis. I ran out of money and love. So I bought me a ticket on out of here on an overload poultry truck. Uh, I found on down to Mason, Georgia. Checking out Doug on all night bars. Hoping I could make myself a dog and play music on my guitar. I got the same old story at home, them fields. There ain't no room around here for the guitar man. Well, I slept in the hobo jungles. I run thousand miles of track. Until I found myself in Mobile, Alabama, at a place they call Big Jazz. A little five-piece band with jamming So I took my guitar and set in. Over over Edmund Soundline with a swinging little guitar man, Sharks. Roundmobile. Make it on an to a club called jack if you wanna put in time to kill. Follow that crowd of people, you wind up at it on the dance floor. Digging a little five feet, up and down to Gulf of Mexico. And who do you think is needing the band? Well, what do you know? It's a swingin' a little guitar man. zelfde groot! En als jullie het goed vinden, houden we hem gewoon op het podium erbij vanavond. We houden hem gewoon in de band. Want hoe je het ook bent of keert, country muziek dat moet op de snaren gespeeld worden. Dus we hebben veel, veel snare instrumenten vanavond op het podium. We hebben ook, we hebben ook op het podium, en die zijn er vanaf nu ook niet meer vanaf te meppen, maar dat is een groot genoegen. Twee dames die zingen werkelijk de Sterren van de Hemel. Dat doen ze in hun eigen band, de Soldiers. Maar nu komen ze hier gewoon zelf samen een liedje zingen. Sophie en Kato van Dijk! Bingo. Dus Sophie en Cateau van Dijk van de band The Soldiers. Die vervolgens voor de rest van de avond de backing vocals voor hun rekening namen. En dan daar was daar Mieke Stemerdink. Als altijd ravisant. Dit keer in het zwart. De eerste keer in ieder geval uh, totaal zwart. He, strak natuurlijk. Heel strak. En met mooie hele lange cowboy sliertjes aan haar armen. Howdy! Let's go walk after midnight. After midnight out in the moonlight, just like we used to do. I go out walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway, and that's just my way of saying I love you. I go out walking after midnight, searching for you. Up to see a weeping willow crying on its pillow Maybe it's crying for me And as the tarso me, the night wind whispers to me Lonesome as I can be I go out walking after midnight Out in the starlight Just hoping you may be somewhere away. So midnight searching for Uh, tijd voor Frederik Spicht. Die ziet er al jaren uit als een cowboy. Helemaal niet een cowgirl, echt een cowboy. to a Uh, goed opgelet. Volgens mij ging er even iets mis, een coupletje verwisseld met een refrein. Hm. Nou goed, Huub van der Lubbe, die kwam met een eigen liedje met de juiste country feel en een, uh, nou, wat zou ik zeggen, een aangenaam toegankelijke tekst. Het goud en zilver dat je draagt, Dat kreeg je toch van mij Ik geef je alles wat jij op vraagt en nog Jij niet blij. Ik zeg 25 keer per dag: hoeveel ik van jou. Maar andersom weet ik dat niet. Hoor ik dat nog van jou. Geef me het zout schat. Geef me het zout. Wat doe ik fout zo? Wat doe ik fout? Zeg het me dan engel Als je niet meer van me houdt Doe ik iets fout schat? Geef me het zout Je koopt je jurken van mijn geld Rijdt in mijn auto hoor. Ik lach als jij een vriend voorstelt, ik haal voer voor je hoofd. Ik gaf al mijn oude vrienden op, ik kom nooit meer in de kroeg. En ik loop met een voetje op, maar er is je niet genoeg, geef me het zout schat.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 Van Lubbe. Nou, leuk nummer toch? Uh, het eerste absolute hoogtepunt van de avond... dat waren Frank Lammers en Ricky Kolen. He, die niet onderdeden voor het koppel John... Wat uh, John, uh, uh, John, zeg ik nou? Johnny Cash? Ja, en June Carter. Misschien omdat Ricky en Fre Frank ook uh, allebei acteurs zijn. Ik weet het niet. Maar het was de eerste keer die avond dat Kippenvel kreeg. En uh, on top of that... deden ze ook nog uh, een mooi synchroon lijndansje. Maar dat krijg je niet bij. I'm not afraid to Gonna stoop and bow <laughs> All them women gonna ask me To teach them but they don't know Ricky Cole is echt fantastisch in dit soort repertoire. En ja, Frank Lammers die, die geeft het toch behoorlijk tegenpartij. Goed, uh, de eerste lange set die werd afgesloten met zo'n typisch countrylied... dat uh, zozeer algemeen cultureel erfgoed is geworden... dat je de inhoud maar voor lief neemt, hè. Nou, zangeres uh, Beatrice uh, van der Poel... die heeft het uh, juiste tong in stique gevoel... om die tekst voor haarzelf verteerbaar te maken. All the girls in the house say, yeah! all right so what you do as a girl you stand by your man sometimes it's hard to be a woman giving all your Just one man. So cold Ja, hij zegt het al. Leo Blokhuis was dat. Uh, we gaan eventjes uit Paradiso vandaan. Uh, want dit was het. Uh het eerste gedeelte voor de pauze. Wij gaan eventjes luisteren uh, naar uh, die man die tientallen jaren gezwegen heeft. En de man die mede aan de wieg stond van menig internationaal succes in de popmuziek. Hij bleef voor ons zo lang een onbekende. Maar die tijd is voorbij, want exclusief voor de Nacht van het Goede Leven vertelde hij voor het eerst zijn verhaal. En wij vragen uw aandacht voor Rex van Beuningen. De man die ervoor zorgt dat de geschiedenis van de popmuziek totaal herschreven moet worden. Meer dan eens claimden Poppidolen popidolen geheel ten onrecht dat ze hun successen louter en alleen aan zichzelf te danken hadden. Nou, die tijd is voorbij. Want hier is Rex van Beuningen en Jan Eemans praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Emans. Rex, waar wil je het over hebben? Nou, ik wou het hebben over de mamas en de papas. De mama's en de papa's. Uh, ben jij daarbij betrokken geweest? Wel, zeker wel. Het is namelijk zo dat ik uh, op een bepaald moment... in de jaren zestig, in de tijd. ik was ook een hippie, ik moet toegeven... naar California toog. En ik kwam daar uh, in uh, contact met de uh, heer Philips. En die was dus betrokken bij de mama's en de papa's. Hij was eigenlijk een van de papa's? Ja, hij was uh, een van de papa's. En dat was eigenlijk een beetje een probleem. Want... Uh, uh, dat rommelde in de groep. Hè? Dat, dat voelde ik eigenlijk aan mijn water. Dus, ja Ik weet niet wat er met rechts van Beuning is... maar die is altijd op de goede plek op de juiste tijd. Dan is hij er. Dus meneer Phillips... die vroeg mij om bij de mama's en de papa's te komen. Je meent het. Ja, maar wat was het nou het probleem? En waarom heb ik nou uiteindelijk toch weer nee gezegd... op dit belangrijke moment? Het was ter vervanging van mama Kes. Dus jij moest eigenlijk... Een... Een mama worden, ja en dat doe ik niet. Ja. mama's en de papa's. Dus, ach, direct die wou geen mama worden. Uh, we gaan het uh, mysterie van Emily spelen. Uh, Jan Emos heeft een mooie tekst gemaakt. En u moet raden over uh, wie dat gaat. En als u het goed heeft, na het eerste fragment... dan kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. Ik heb weer nu weer ingeslagen, dus we zijn er weer. En na het tweede fragment nog twee. En na het laatste fragment kunt u er nog eentje winnen. U moet u bellen met 0800-1121. En dan uh, krijgt hij mij aan de lijn. En dan gaan wij. Uh, tenminste, je nee, krijgt natuurlijk eerst Frans, want die neemt op. En daarna mij, als je het goede antwoord hebt. Of ook als het foute antwoord hebt, maakt niet uit. Uh, ik zou zeggen. kom maar op. Het spijt ons voor de echte Revianen. Maar de allerleukste brieven van de hand van Gerard zijn niet door de grote volksrijver geschreven. Hoewel Reven over een onnavolgbaar gevoel voor humor beschikte, kunnen we het echt niet helpen. Deze netbrieven zijn leuker dan Reven bedacht had kunnen hebben. Zuiver in zijn stijl geschreven en van een slappe, lachverwekkende meligheid. Er worden onderwerpen in behandeld waarvan we zeker weten dat Reven er geen letter aan besteed zou hebben. Maar we weten zeker, als hij het gedaan had, dan zou hij dit proza hebben, opgele zou hij dit proza hebben opgeleverd. Wat mag dat onderwerp dan wel zijn? Reven's auto. Een Franse vanzelf. Reven is er verrukt van. En dat leidt tot een polemiek. Nou, Dit is best een moeilijke. Maar als je het weet, dan weet je het ook gelijk. Goed, 0800 1121. Bel mij op. En uh, ook als je het niet weet, gezellig. Weet hoe het met jullie gaat. En wat ga ik doen? Oh, ik ga natuurlijk gewoon door het komende half uur met Muziek uit Paradiso, opgenomen uh, afgelopen dinsdag. Door geluidstechnicus Reinier Rietveld van Paradiso. mag ik ook wel eens zeggen. Uh, laten we gaan genieten van Annette Malherbe Die uitpakt uh, met een rustig lied van die LP, die zo'n beetje de hele zaal thuis wel had liggen uit 1973. En zij gaat het titellied doen. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're right. Before it's due. Annette it's Desperado van Malerbe, de Eagles. van uh, de telefoon Voorzitter, Voorzitter, Voorzitter, Voorzitter, Goedemiddag, ik ga even naar het radio uitzetten. Ja, doe maar even. Moment, zo, uh... zo ja, dat ben ik. All right. Zeg, Laura, Sikkel, hou je, uit. hou je een beetje van country? Uh, wat zeg je nou? Hou je een beetje van country muziek? Uh, nou, ik bel uh, wel vaker s'nachts. Wat zei je? Ik bel wel vaker s'nachts. Ja, maar ik, <laughs> dat vroeg ik niet. Ik vroeg of je van country muziek houdt. Uh, ja, hartstikke leuk, ja. Oh, nou goed. Ik heb een paar platen staan. Originele platen dus. Uh, Vinyl. ja. En die draai ik nog wel eens. Ja, ben je wel een, een, een, heb je nog een pick-up? Doe je dat echt gewoon? Ja, echt ik heb nog een pick-up staan. Ja, ik heb er ook nog eentje, ja. En maar... ik heb zeker zo'n 60 platen. Ja. Divers, ook Toto en ook PhD en hoe heet die? Pieter Tosh. Ja, ja, ja, ja, lekker reggae. En jazz. Originele jazzplaten die ik nauwelijks gedraaid heb. Oh, hou niet van jazz. Hartstikke leuk. Maar? Ik heb ze nauwelijks gedraaid. <laughs> Ze zitten als het ware nog nieuw in de hoes, met oh. het plastic eromheen. Ja, maar waarom draaien ze dan niet? Ja, uh, soms moet je er de tijd voor nemen, dat heb ik soms niet. <laughs> Wat heb je gedaan vandaag, Tico? Uh, uh, lekker niks. Ik heb mijn vriendin gebeld. Ik heb haar gestrikt. Het is dus me eindelijk gelukt, haar te strikken. Oh ja, en dan? Wat gaan jullie doen? Uh, nou, we gaan vandaag naar Artis. Oh, vandaag, ja, het is, het is maandag. Oké, okay, ja, nou. nou, ik heb vakantie nu. Oh, ik heb drie weken vakantie. Nou, hartstikke gezellig. Ja. Dus je gaat in ieder geval, je begint met Artis. Uh, ja, daar beginnen we mee, ja. Ik ga al die, die nieuwe jonge diertjes bekijken, want het, volgens ja, mij zijn geboortegolf van de gang. hè? Ja. Ja, ja, en het leuke is, er woont vlak tegenover me. Als ik mijn telescoop pak, ik heb een telescoop daar staan, ja? dan kijk ik zo bij haar naar binnen. Wacht even, ben je vriendin? Ja. Vindt ze woont dat... aan de overkant van de straat. Oh, en vindt ze dat leuk? Nee, natuurlijk niet. <laughs> Weet ze dat, dat je dat doet? Dat heb ik haar een keer verteld, ja. Dat heb ik haar een keer verteld. En op een gegeven moment zegt ze tegen mij, weer weer samen in de bus staat, heb je nog gekeken? Ja? Ik zei, nee. Had ze een mooie show gegeven ofzo, of wat? Nou, ik, laten we het daar niet over hebben. Dat is niet zo leuk voor haar. Maar ze vond het wel een beetje gênant dat ik dat kon doen. Toen zegt ze, hoe lukt dat dan? Je gewoon. Je kijkt beter van boven naar beneden dan van beneden naar boven. Ja ja, ja, ja, ja. Ik woon op de achterzijde, op de eerste. Oh, oh, oh. En aan de overkant van de straat, letterlijk. Maar goed, jij hebt haar in ieder geval gestrikt en je ligt gezellig naar artis. Ja. Nou, en dan kan ze... <lacht> nou, mooi verhaal. Zeg, wie denk je dat het is? Want Ik we... denk dat het jouw Schafthuis is. Ik zie die vent er vooraan, namelijk. Ja, ja, ja, dat hij nepbrieven schrijft. Ja. Maar ik zie Jop er niet voor aan dat hij net brieven schrijft... die net zo leuk zijn als dat geven. ze zelf ja, ik wil. schrijven. Ja, ik ja. wel. Ja? Het is zijn verborgen leven namelijk. Ja ja. ja, ja. Ja, ik weet het niet. Het is, het is, uh, het is een, beetje, een beetje... Het is niet goed, dat weet ik. Het is niet goed, nee, nee. nee. Maar nee, nee. nou, ik dacht, laat we een gokje waren. Ja, precies. Dus nou ja, blijf luisteren. En, uh, Misschien uh, krijg je een probleem. Ik zie hem er echt voor aan. Ah, oh, je ziet hem, er echt, oh, je ziet hem er echt Oh, wacht even. Het is even een beest verkeerd. Ik heb een beest namelijk rondlopen. Wat voor beest? Wat denk je? Een hondje? Een staat Een staart? Ja, een hond. Een, uh, een hond of een kat? Wat denk je? Een ik... kat, want die, die zit op het voeteind van mijn bed. Oh, is zit op het voeteind van je bed. Wat voor kat? Zwarte. En hoe heet die? Korthaar. Hoe heet die? Ramses. Ramses. Ik geef mijn katten altijd dat soort namen. Oh ja. Weet je wat dat er... Ik hoor de vrouwtjeskat en die heet de Nefertite. Oh, wauw. Ik, ik heb ook twee katten en, en die hebben geen naam. De een heet grijze kat en de andere heet zwarte kat. Het <laughs> is belachelijk. Ja, hij luistert kom... het niet naar zijn naam. Nee. Dat niet. En hij heeft van de week een uh, kraai gepakt. Oh. Ik heb een paar kraai op mijn balkon. Ja. Een klein, klein balkonnetje. En die had een kleine weer genomen. En wat heb jij gedaan? Nou, die kraai werd dood natuurlijk. Die was dood. Die hebben we beneden ook ja, oké. Okay. Ja, nou, ik heb dus, die van mij, die heeft wel eens door ook op het balkon dan een, een duif gepakt en dan door dat kattenluikje naar binnen vrommmelend. Terwijl die, die, die duif nog leefde, weet je. wel. dan is hij dus ja. half dood. En dan moet je dus eigenlijk stoer zijn en gewoon die nek omdraaien. Nou, ja, precies. Dat, dat moest dan ook maar ja. ja. Maar ik heb geen kattenluik, hij kan gewoon het balkon op. Ja. En hij presteert dus om op een randje van vijf centimeter naar de buren te lopen. Goed, goed hè? Nou, dat zal ik je eens vertellen. Ik heb dus namelijk nog een kat, die heeft zichzelf uitgenodigd. Die, die komt dus ook bij mij. Die heet Mais, die is gevonden in een maisveld. Maar dat is een boer, jongen, een boerin. Want die, alles waar ze loopt flikkert naar beneden. Ja. Weet je, Ze kan niet ergens overheen lopen of, of alles. Wordt, ik word s'nachts ook wakker van... Nou, is ze op de aanrecht en dan, hup, dan gaat er weer een kopje of de tafel. Alles gaat ze breed liggen. Ja, nou, ik ken het, ik ken het. ja, maar dat is heel raar, want katten horen toch heel erg, hè? Weet je wel? Als een, uh... Nou, ik zou je zeggen, mijn kat. Ik, ik had hem van een leerling gekocht, een leerling? Op een jong beestje van tien weken. Een leerling van wat? Van, uh, ik, ik heb op school gewerkt. Oké. Okay. Voor de klas gestaan. Ik had mijn kat nog geen uur in huis, ja? of hij lag 30 meter beneden. En levend? Levend, ik heb hem nog steeds. <laughs> hij donderde stralen 30 meter naar beneden. Ja, zeg. Jezus. En Op zijn pootjes hoor, op zijn pootjes? Oké. Okay. Heeft hij me één keer gedaan? Oké. Okay. 1. één. Zie <Hey, tie> ik ga, ik ga er een eind aan breien. Want we helemaal. Ik, van... ik, ik vind het hartstikke leuk even met je te praten. Ja, ik vond het ook gezellig. Ik, je, ik hoor dat je een dierenliefhebber bent. maar dan je, ik ga niet voor niks morgen naar artsen. Nou, ik zal je zeggen, ik heb uh, gekkoos gehad. Ja? En die oh. moest ik wegdoen van de huismeester. Want het veldt veel lawaai. Omdat, nee. Omdat die krekels die hij of zij aten. Ja. Uh, twee drie etages lager kwamen. Oh. door de liftkoker de, de de de schachten van de, de afzuiging van de keuken oh, okay. die die krekels te kropen door die liftschachten naar beneden oh, oké okay. ja uh. en toen weten maar mensen waar komen die krekels vandaan Oh, dat zijn natuurlijk gekko's en soort hagedeesjes. Ja, ja dat die... ja, ja. Oké, okay. ja. nou goed, we gaan nu veel te lang doorpraten. Het is toch lekker? Ja, het is wel lekker, maar ik bedoel, ik ben bezig met een spel. Ja, is, eh, <laughs> ik, ik ook. Ik speel een spelletje met jou, <laughs> op deze manier. Ja, oké. Okay. Nee, dus op, uh, blijf luisteren. Nou, bel je dadelijk weer als je denkt te weten, want nee, ik ga nu in een tweede een fragment. Ik je bel is genoeg, en anders okay. bel jij maar een keer naar mij. Toe. Ja, Jij wil je het zo <laughs> okay. hey, fijne vakantie. Bedankt, daag. daag. Hier komt het tweede fragment. Reven roemt bijvoorbeeld de staanhoogte in zijn citroënbus en is blij met de uitstekende ventilatiemogelijkheden van de wagen. Zijn opponent schrijft in zijn antwoord over de staanhoogte dat hij in een auto meestal liever zit dan staat. En dat de door de reven geroemde ventilatie in de praktijk neerkomt op heftige, heftige, snijdende tocht, als ware de auto een rijdende windtunnel. Revens schrijfgenoot meent zich te herinneren dat in de wintertijd... bij aankomst op zijn bestemming Reven zijn bevoren vingers... één voor één van het stuur moest laten afbikken... voordat hij het voertuig kon verlaten. Dat weet de schrijver zeker, omdat hij oogtuigen is geweest van een dergelijke scène... terwijl hij zelf in zijn geriefelijk verwarmde Britse bus... de getergde volksschrijver passeerde. En terwijl hij dat deed, zat hij ontspannen achter het licht draaiende stuur... terwijl hij zijn benen comfortabel over elkaar geslagen had wordt Steeds vreemder, maar wie zoeken wij hier 0801. Wat is het nou? 1121. Als u het denkt te weten. En uh, wat gaan we draaien? Oh ja, we gaan terug naar dat volledig uitverkochte Paradiso afgelopen dinsdagavond. Anneke van Giersbergen. Die staat klaar met een hit uit 1981 van Juice Newton. Lekker van Giersbergen. Uh, aan de telefoon Mark. Goedenacht Mark. Ja, hallo. Hallo. Waarom ben je nou wakker, Mark? Jawel. Oh, en komt... het ging over van het reven. Ja, het ging over van het reven. Toch? Ja, het ging over van het reven. Ja, volgens mij bedoel je het tijgertje of. Uh... Ja, een bepaalde passage uit Oud en Eenzaam van het van Dreven over het Tijgertje. Ja, ja, ja. Een van zijn. Ja. Uh... Dat is dat waar of niet waar? Uh, het is niet waar, Mark. Het is, ja Misschien is dat, staat er wel een, een, een stukje in Oud en Eenzaam over Tijgertje, maar dat is niet de naam die wij zoeken. Goh, nou. Nee, maar Mark, waarbij... hoe, hoe komt het dat je zo laat nog wakker bent? Ik slaap nooit voor twee uur en steeds vaker, steeds later. Ja, want lieve schat, het is uh, tien voor vier, hè? Wat zeg je? Het is tien voor vier, hè? Ja, nou, ja. <laughs> ja het is laat. Nou, oh, ja. nou, maak het uit. Het is jouw job. Neem jij mij dat kwalijk, dat nee. je dan oplevert? Als... Nee, ben je gek? Ik vind het leuk dat je er bent. Nou, prima. Ja. He, en ik vind het altijd hartstikke leuk om naar jou te luisteren. Nou, dat vind ik ook leuk om te horen. Ik kreeg net een, uh, een mailtje van iemand die zei van... Uh, nou, uh, mijn vrouw is links en uh, ik ben rechts, dus kan ze niet van de zender af. Nou, dat is zoiets inconsequents heb ik nog nooit gehoord, toch? Alsof alleen maar rechts mensen op de radio iets mogen zeggen. Maar goed, um, jij hebt geen probleem met mij. Dat vind ik ook wel eens fijn om te horen. Uh, Mark, ik, uh, ik ga het laatste fragment voorlezen. En als je het dan weet, bel gerust nog een keertje. En uh, fijne nacht nog. Ja? Dankjewel. Dag. Jij ook. Doei. Dag. De doodklap krijgt Reven wanneer hij de wegligging van zijn golfplaten Citroënbus looft. Dat komt, zegt hij, doordat de wielen op de uiterste hoeken van de carrosserie geplaatst zijn. Wel ja krijgt hij als antwoord. Wel ja, waar had de schrijver die wielen dan gehad willen hebben? Met z'n vieren keurig achter elkaar in het midden soms? Waar die wielen ook zitten, al bij windkracht 3 zal Reven van de weg raken... omdat zijn bus even hoog als breed en lang is. En zo gaat het maar door. Het brein achter deze, jammer genoeg, fictieve polemiek... liet hiermee zijn tamelijk moeiteloos liet hiermee zien, tamelijk moeiteloos... een soort van verongelijkte reven uit te kunnen hangen. Een pesterige, soms geniale, eigenzinnige natuur... zwemt dwars door de brieven heen. We hebben lang niets van hem gehoord. Totdat hij kort geleden overleed. We hopen dat er in de hemel... lekker doorgeperst wordt door hem. Reven zal het haar best kunnen waarderen... Gerard kan wel wat afleiding gebruiken. Nu vriendje Joop hier beneden zo'n stennis schopt. Ja, nu moet je dus weten, hè? Wie schreef die brieven, die nepbrieven aan Reven... en wie is onlangs ook overleden? En wie had die humor? Ah, nou, 0800 112, als je denkt te weten. Uh, waar zijn wij? Oh ja, Bob Fosco. Bob die bleef in Paradiso uh, ook in een zijn moerstaal uh, zingen... Hij zong de vertaling van Johnny Cash, Saint Quentin, ooit hier vertaald door Alias Berger, ofwel Adrie van de Berge uit Drenthe, Veenhuizen. Veenhuizen op het Drentse platteland, een baaiers met veel zorg en trammeland. Jij hebt niet voor een vent iets goeds gedaan, dus jongens laten wij daarom maar gaan. Veenhuizen is voor elke pink een hel. Hij die er zat, die weet dat zelf wel. De directeur deed niet voor goed voor mij. Hij liet mij op verzoek nog niet eens vrij. Veenhuizen op het Drentse platteland En paaiers met veel zorg en trammeland Jij hebt niks voor een vent iets goeds gedaan Dus jongens, laten wij daarop maar gaan Veenhuizen met je waardeloos systeem Waar elke keer tukt en ik omwee wij hielden ze daar drie jaar aan de lijn. Zoiets vreet aan je. En het doet ook pijn. Zonder wacht en zonder deur. Stelt iedereen die vluchten wil, teleur? Jouw openheid deed vele van ons hopen. Tenminste, als je heel, heel hard kon lopen: fijn huis op het Drentse platteland. en paaius met veel zorgen, tamme land. Jij hebt Gedaan. Dus jongens, laten wij daarop maar gaan. Hey! Geert Timmers, oftewel Bob Vosco, aan de telefoon Jenny. Goede Hoe is het, Jo? Oh, ga wel. Ja. Weg je lekker te luisteren? Ja. Oké. Okay. Drukke dag gehad, hè? Ja. Wat heb je gedaan? Ik was in Frankrijk. Echt waar? In de toer, hè, op televisie. Oh, okay. Maar ik was ook in Engeland. Oh ja, wat was daar te doen? Formule 1. Oh, hou je ervan? Daarnaar kijken? Ja hoor. Nou oh, ja, ik ben, ik ben helemaal niet zo'n spets. Ik hou van een beetje actie, maar de actie van vandaag vond ik een beetje te veel. Ja, was het te veel? Ja, er was iemand gevallen, hè? Was aangereden, hoorde ik. Ja, met Johnny Hogerland, onze zeeuwen. hè. Ja. Die is dus... aangereden door een, een uh, auto. auto van de Franse televisie. Jeetje, en, en is, is de schade ernstig? Nou, hij heeft 33 hechtingen. Oh, jeetje. Een zootje en zijn billen en een zootje en zijn kuiten. Oh, arme jongen, zeg. Kan hij daar nog wel doorfietsen? Hij moest doorfietsen, want hij had de bolletjes trui. Oh, oh ja, dat weet ik allemaal niet. Het is voor mij allemaal abekadabra. Ik wil het ook niet weten. ook. Maar eh, vertel jij niet, wie denk jij dat het is? Jan Mulder. Hoe kom je daar nou bij? Ook oh, zien Berter uh, voor in staat om een uh, reef te imiteren ja ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, dat is hartstikke fout. Nou, hé, hey, lieverd, uh, het beste. Uh, uh, Goede nacht. Ik ga door met de volgende. Ja? Daar is goed. Dag. Doei. Uh, Gerrit. Ja, hallo. Leuk dat je belt. Ja. Uh, ben, ben je ook zo'n nachtvogel? Uh, ja, uh, helemaal. Echt waar? Ja, nou, ik had de, de, straks had je iemand aan de telefoon die uh, niet eerder dan twee uur naar bed ging. Ik denk dat het bij mij drie uur is. En dus van, ik, ja, en ik ben echt een nachtvlinder. En, ja. en vandaag zondig je een beetje, want het is bijna vier uur. Die, oh, nou, sommigen wil ik het niet noemen. <laughs> Vooral niet dat uh, jouw programma op de radio is. Dus, uh, en, en, wat... en, en nu met uh, dit country-uurtje uh, is het helemaal te gek. Ja, goede ja. opnames, hè? Ja geweldig. Ja, ik heb ook op je site even zitten kijken naar uh, wat er allemaal te vinden is. En het schijnt dus al een keer eerder gebeurd te zijn, of niet? Wat hè? Uh... Uh, Zo'n country-avond. Uh, nou, uh, nee, uh, ja, uh, nee, ik heb vorige week... Uh, uh, hadden we Mikkel van der uh, de Meulen, ingenieur Van der Meulen. Die is ja. dj. En die djde die, uh, die twee avonden in Paradiso. En die waren dus afgelopen dinsdag en woensdag... de country-avonden. Uh, ja. Nee, dat is... Uh, dus nu zend ik uit hè, al die opnames die ik dinsdag ja. uh, uh, gemaakt heb. Ik ga het ook allemaal doorgeven aan uh, mijn vriendjes uit de band... Jij zit ook in een band? Nou, ja, we spelen Americana. Dat is eigenlijk een soort uh, oh. ja, wat modernere versie ja. van Count uh, country, zeg maar. Ger Gerrit, luister, dan moet je zeker volgende week luisteren. Dan heb ik de Shiner Twins te gast. Oh, die? ja, want die heb ik al uh, die twee zussen die, die, die meezongen. Die Van Dijk-zussen, die heb ja. ik al opgezocht. Maar ik moet het nog even terugluisteren en zo. Maar ik ben heel benieuwd. Ja, ja die, die twee zussen, Sofie en Cato van Dijk... die zijn ja. van uh, de Soldiers. S-O-U-L, hè. Soldiers. Maar volgende week heb ik de Shiner Twins. En dat is een, een Nederlandse band. Ik weet niet wat hun oh, standaard leuk. is. Ja. Of ze nou Utrecht, weet ik niet. Maar uh, die spelen oh. echt bij hele goede Amerikanen. En die hebben hun uh, zoveelste uh, plaat uit. Ja, ja of, want er is tegenwoordig uh, op de radio... Uh, uh, ja, moet je echt met, met een vergrootglas gaan zoeken... om... Uh, in dat genre nog uh, opnames te vinden. Oh ja, maar een beetje country, een goede country te horen? Nou, ja. uh, ook Amerikanen, er is een heleboel verdwenen. American Connection van de kant. Ja, Kader. American Connection is weg. Ja, ja. dat is allemaal. vonden ze allemaal weer te oudbollig, denk ik. Belachelijk. Terwijl, ja, muziek wordt nooit oudbollig. Dat is gewoon, er zijn smaken die verschillen. Ja, ja vind ik ook. Maar Paul van Gelder bijvoorbeeld, uh, ja, dat was ook iemand die regelmatig van dat soort dingen draaide. En, uh, ja, ja, dat is ook allemaal verdwenen. Ja, dat is ook weg. Hé hey, ja, luister, Gerrit, we keren even terug naar het spelletje. Ja. <laughs> want wie denk jij dat het is? Ik denk dat het Heer Heeresma is. En waarom denk je dat? Ja, ik ben altijd allemaal een fan van hem geweest. Uh, en toen jij noemde dat hij uh, overleden was, dacht ik ineens aan hem. En, ja, want heb ja, je... Ja. Hij heeft een hele mooie cynische stijl van schrijven, ook en ja. met heel veel humor. Maar heb jij ooit gelezen dat verhaal uit de bundel enige portretten van een mopper komt? Ik denk het haast wel. Want ja, ik, want daar staat dit in. De bundel heren uh, is maar helemaal. Uh, dus daar ja. zal het ook waarschijnlijk in staan. Maar ik heb de hele tijd toch al niks meer van hem gelezen. Dus. Nee, nee, nee, nee. Maar het is ook een oud verhaal, ja. Het is, of tenminste een oude uh, polemiek, hè. Zogenaamde briefwisseling met Reven. Nou, je hebt het hartstikke goed. Oh, geweldig. Ja. Dus blijf aan de lijn. Dan noteert ja. Frans uh, je adres. Ja. En dan uh, sturen wij zo'n knijpkartje voor de lol naar okay. jou. Oké. Ja? Dank je wel. Hé, hey, fijne nacht nog, hè? Ja, jij ook. En okay. uh, succes met je programma. Ja. Oké, okay. dag. Dag. En uh, doen wij gewoon lekker John Hartford. I'm a man of constant sorrow, de instrumentale versie. Ja?